Annette Schuts met het NOS Journaal. Nog eens twee lichamen van dode gijzelaars zijn in Gaza overgedragen aan medewerkers van het Rode Kruis. Het Israëlische leger heeft dat bekendgemaakt via sociale media. Daarmee zijn in totaal vier lichamen overgedragen door Hamas. Volgens Israël zijn dat er te weinig. En defensieminister Katz dreigde eerder vandaag met ingrijpen. Hamas zegt naar een groot deel van de lichamen nog op zoek te zijn. Er wordt voorlopig geen besluit genomen over Israëlische deelname aan het Eurovisie Songfestival. De Europese omroeporganisatie EBU zou daar begin volgende maand over praten. Maar de stemming is vanwege het staakt het vuren in Gaza voorlopig van de baan. Vijf landen waaronder Nederland hebben aangegeven dat ze niet willen meedoen als Israël volgend jaar ook weer meedoet. Daarom wilde de EBU alle landen laten stemmen. Israëlische deelname wordt nu in december verder besproken. De missionair minister Karamans van Economische Zaken is niet lichtzinnig opgetreden tegen chipmaker Nexperia. Karamans gaf Nexperia het bedrijf opdracht de chipproductie te handhaven nadat er intern onrust was ontstaan over de Chinese topman. Karamans zegt tegen de NOS dat hij geen andere keuze had dan in te grijpen omdat Nexperia belangrijk is voor de Europese auto-industrie en defensie. Het aantal doden in Mexico na het noodweer van de afgelopen dagen is opgelopen tot 64. Nog zeker 65 anderen worden vermist. Niet eerder viel er in een week tijd zoveel regen in Mexico. Dat kwam door een orkaan en een tropische storm. Daardoor waren er talloze overstromingen en aardverschuivingen. Nog steeds zijn sommige dorpen afgesloten van de buitenwereld. Er wordt geprobeerd ze per helikopter te bereiken. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar droog. Bij weinig wind komt het af naar een graad of 10. Morgen opnieuw een grijze dag met af en toe wat regen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. En vielen nog in Noord-Holland, en dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden gebeurde een ongeluk tijdens de spits, maar de weg is inmiddels vrijgegeven. Hou nog rekening met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de anwb verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Play It Loud.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 wekelijks op de hoogte houden dankzij het metal nieuws en de concertagenda. En de programmering is deze maand anders dan je gewend bent aangezien ik maar liefst twee bands mag verwelkomen bij Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. Middels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band, hun carrière, een nieuw album of single releases. Duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek en draai ik uiteraard ook indien mogelijk hun elle oeuvre of een grote selectie daarvan. En de eerste band die ik vanavond mag ontvangen is de uit Amsterdam komende groove metal band Once Mortals, die sinds hun korte bestaan vijf singles hebben uitgebracht. En ik zit hier met twee van de vier heren waarmee ik de komende twee uur ga praten over de ontstaansgeschiedenis, hun individuele muzikale geschiedenis, de belangrijkste invloeden van hun band en natuurlijk de achterliggende informatie van hun muziek. Goedenavond heren, welkom bij Play het Laatst vanavond en onwijs bedankt voor jullie komst naar de ZFM Studio in Zandvoort uh -huh. uh, om over die uh, band te praten natuurlijk. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Leuk. Um, ja, tof jullie te hebben vanavond. Uh, we gaan er een uh, gezellige avond van maken uiteraard. Uh, voor ik zo direct uh, begin aan mijn vragenvuur... zou ik jullie als eerste willen vragen of jullie uh, voor de luisteraars thuis... die niet bekend zijn met jullie willen voorstellen... wie jullie zijn, wat jullie binnen de band doen en in het dagelijks leven. Hey, um, ik ben Glenn. Hi. Ik uh, speel gitaar in Once Mortals. Um, en uh, ja, uh, ik hou me ook bezig met het uh, maken van de muziekvideo's en dat soort dingetjes. Nice. Um, ja, eigenlijk uh, is dat uh, wat ik over het algemeen doe. Ja. <laughs> en qua werk? Um, ik, ik werk met computers. Okay. Ik uh, mag lekker computeren van uh, maandag tot vrijdag. Oh, <laughs> En wat precies doe je met de computers? Uh, ik zit, uh, ik, ja, uh, IT. IT. Ja, ja, ja, ja. Dat is echt, uh, ja. Ja, echt nerd. een nerd, echt een nerd. Ja. <laughs> uh, leuk om te doen, toch? Ja, Doe je het al betekent. lang? Ja, um, uh, jaartje of vier, bijna vijf. Vijf al. Okay. Holy oh. shit. Time flies. <laughs> ja, echt hè. Ga snel die tijd. Ja, ja. En uh, daarvoor altijd ook uh, met uh, computers gewerkt? Uh, ja, ik uh, ben er eigenlijk een beetje soort van ingerold met, um, um, met mijn eerste voortaan uh, ja, baantje, zeg maar. Het uh, schoonmaken van uh, uh, Cisco telefoons en dat soort dingetjes. Okay. Um, nice. Daar heb ik de bassist ook leren kennen. Um, we deden okay. hetzelfde werk. Ja. Um, en eigenlijk altijd vriendjes gebleven. Ja. Samen gewoond voor een tijdje. Oh, dus, uh, Ja, ja echt, uh, echt leuk. Ja, zo kan dat gaan, inderdaad. Leuk, Zeker. man. En, uh, ja, jij? <laughs> ik, uh, ik ben Cornel van der Vlucht. Ik ben uh, de drummer van Once Mortals. Yeah. En uh, ik, dat is ook vooral hetgeen wat ik doe in de band. Yep. Ik ben gewoon de drummer. Gewoon <laughs> oh, Pas maar een drummer. <laughs> <laughs> uh, en uh, qua werk, uh, ik werk voor een uh, waterleidingbedrijf. Dus oh. ik zorg voor dat water dat uh, uit de kraan ah, komt. Dat uit de kraan komt. Oh, Oké, okay, nice. Ja, ja. Dat is, uh... Uh, voor uh, Den Haag en uh, Omstreken. Oké. Okay. Uh, dus dat. En uh, ja, het komt er ook op neer dat ik ook een heleboel achter de computer zit, uh, hoor. Ja. van maandag tot vrijdag. Ja. Maar ja. af en toe mag ik ook uh, nog eens naar buiten in de, Dan, in de uh, duim. Mag je ook staan? Ja, staan. We <laughs> hebben ook staanbureaus. Dus, ah, ja. oh, chill, man. Oh, dat is nice. Ja. Ja. En uh, vriendin, vrouw? Vriendin, al uh, heel lang, ja. uh, 15 jaar. Uh, we wonen in Amsterdam samen. Oké. Okay. Uh, ja, nice nou goed. En jij, uh, klein ook vriendin? Vrouw? Ja, ja, ja. Ik heb uh, ik heb een heel leuk meisje uh, thuis wonen in Rotterdam. Daar ben ik nu al bijna 3,5 jaar mee. Okay, um, ja, gaat hartstikke lekker. Ja. Um, ja, van oorsprong uh, Taiwanese, maar sinds een uh, paar jaartjes uh, al uh, echt Nederlands, zeg maar. En terwijl, um, ja. ja, weet je, het is, uh, het is een proces. Het duurt ja, ja, lang het en het is echt uh, ja, best wel een lastige taal om te Zeker. leren natuurlijk. We weten uh, alles van. Ja, ja dat. en ja uh, hetzelfde Het is vooral lastig omdat uh, we zijn in Nederland best wel trots op uh, hoe goed we Engels kunnen spreken, maar ja. het komt er een beetje op neer dat je als ja, uh, nieuweling best wel moeite hebt om te oefenen, zeg maar. Ja, ja. Want op het moment dat je niet, dat mensen zien van, oké, okay, je redt het niet helemaal. Maar we proberen het toch zo in te springen door, uh, door naar het Engels uh, ja. Uh, ja, terug te je, vallen. Precies, ja, dat. Kenneth, ja, dat heb ik zelf ook, hoor. Ja. <laughs> zij zit nog volop in het leerproces en de examens die ze nog moet doen. Dus, oh, spannend. Uh, okay. uh, ja, zeker spannend. Waar komt uh, zij vandaan? Uh, zij komt uit Mexico. Oké. Okay. En wij zijn nu ook uh, vijf, zes jaar samen al. Nee, nice, dus, uh, ja, het gaat hard over de tijd. Uh, ze woont nu drie jaar hier in Nederland. Dus ze heeft nog uh, eventjes. Uh, begin, uh, begin januari volgend, nee, 2027 moet ze ingeburgerd zijn. Dus okay. we moeten nog hard aan knallen. Yes, ja, <laughs> dat zeker. Oké, uh, terug naar jullie. Hè? Daar zijn ja. we voor. <laughs> zoals gezegd, uh, hebben jullie sinds de, de oprichting uh, van de Once Mortals vijf singles gereleased. Hè? Uh, Defiance is jullie laatste release deze maand op 2 oktober. Straks in de tweede uur gaan we het uitgebreider hebben over jullie muziek. De totstandkoming daarvan. En uh, jullie toekomstplannen natuurlijk. Maar voordat dat zover is, gaan we zoals altijd eerst even terug in de tijd. Want wanneer is het allemaal en hoe is het allemaal begonnen voor uh, Once Mortals? Aan wie mag ik het uh, woord geven? Ja, ik was niet bij het begin. Dus ik nee, denk dat Glen uh, uh, uh, daar. Uh, ja, Eigenlijk, eigenlijk ik, was, ik was wel bij het begin mm -hmm. aanwezig. Maar ik zat niet in de band op dat moment. Okay. Um, het is opgericht Ja, die, uh, Diego en, uh, en Michel die hebben het samen opgericht. Okay. Um, uh, Michel had tijdens COVID wat nummers geschreven. En Diego had net zijn studio afgebouwd. Mm -hmm. um, en ik was toevallig ook diezelfde dag daar, uh, daar aanwezig. En uh, ja. Michel liet, dat, uh, liet het horen. Ik, ik ken de gast al uh, echt ruime tijd. Ja. Bijna tien jaar al. Ja, um, aardig. En die... Um, die hadden wat nummers en uh, ja, ik uh, zat ook zeg maar achter in de studio was uh, wat gitaar aan het spelen. En uh, de vibe was gewoon dusdanig lekker dat uh, ja, de, de volgende dag kwam ik uh, een bakje koffie halen bij Diego. Mm -hmm. En uh, toen, uh, toen belde Michelle en die vroeg van: hé, hey, uh, weet je, um, ik had niet het idee om een tweede gitarist er uh, bij, te, bij te halen. Maar um, het voelde gewoon zo nice. Om ja. uh, met jou in de studio er ook bij te zitten, wil je, wil je meekomen. Ja. En ik uh, ja, graag, echt super vet man. Ja. Um, want uh, ik heb uh, ook een tijdje met een, uh, uh, zeg maar, als, uh, als we, Roadie, voor als zij shows uh, speelde, ja, als uh, manager van alles, mm -hmm. uh, amplifiers dragen en dat soort dingetjes. Okay. Uh, altijd leuk. Ja, zeker. Um, maar ja, nu, uh, nu dus samen. So, en dan ja. uh, toen was het uh, vooral veel schrijven, veel componeren. En um, uh, veel um, nadenken over um, hoe en waar en op welke manier kunnen wij aan een drummer komen. Yeah. Um, en die, uh, <laughs> die zoektocht dat is uiteindelijk geëindigd bij uh, Corné. Yeah. Um, we hadden, ze, ja. gekomen bij een muzikantenbank of uh, bij je uh, kennissen? Ja, Michel heeft hoog en laag gezocht. Mm -hmm. En uiteindelijk um, um, uh, hadden we iets van twee of drie nummertjes als demo's uh, geüpload bij een muzikantenbank. Mm -hmm. En uh, uh, er waren drie, uh, drie goede reacties op, zeg maar. De eerste uh, was een hele lieve jongen, die woonde in... Uh, maar die woonde wel heel... Um, was ook goed, maar mm -hmm. die woonde echt heel ver in het zuiden van het land. Yeah. Um, en um, ja, dat, die, daar hadden we het uh, goed mee kunnen doen, zeg maar. Uh, maar toen... Corné uh, um, uh, langskwam voor een audition. Mm -hmm. Klikte het dusdanig goed. Ja, ik weet nog, we keken naar elkaar en dachten van. Uh, yo, uh, yeah. ja. moet, <laughs> moet je hier nog zoeken? over nadenken? Ja, precies. Of, uh, <laughs> Got him. Ja, dat. ja, ja heel nice. erg blij. Ja, dat snap ik. En uh, jij uh, ja, je komt ook nog uit andere bands, hè? Ja, ja, ja ik zat dus uh, al in een paar bands. En uh, was niet per se heel hard aan het zoeken naar nog een extra band erbij. ofzo. Nee. Maar. Uh, ik zag een oproep voorbij komen, volgens mij was het op Facebook yeah. uh, van Michel en ik zag dat wij heel veel gemeenschappelijke vrienden hadden en dat mm -hmm. waren vrienden van, nou ja, gewoon van uh, ook uh, bands. local bands, yeah. uh, gasten die ik goed ken. Dus ik dacht, nou dat is wel interessant, laten we yeah. gewoon uh, kijken en reageren en dan zien we wel ja, uh, of er iets uitkomt en yeah. uh, wat het is. En uh, toen hoorde ik die demo's dus en toen dacht ik, nou dit zou dus wel, uh, wel iets vets kunnen, kunnen worden. Yeah. En uh, inderdaad, toen bij die eerste keer dat we in de oefenruimte zaten, uh, klikte het gewoon heel goed. En, ja. uh, het klonk gelijk nee. alsof uh, we al jaren samen. Samen waren. Ja. <laughs> ja. Nee, helemaal nou, goed. En wisten jullie ook meteen uh, wat voor stijlmetal jullie wilden spelen met uh, Once Mortals? Um, dat is lastig. Uh, ik denk. Um, Michel had wel een. Die uh, had wel wat nummers geschreven tijdens, uh, tijdens, tijdens COVID natuurlijk. Mm -hmm. um, maar um, de, de, uh, dat waren eigenlijk complete nummers al. Um, dus uh, daar zijn we op gaan bouwen. En um, dat hebben we allemaal geleerd. En um, met die kennis zijn we zeg maar, verder gaan schrijven... En, en, en bouwen aan een productie... die um, zeg maar alle kwaliteiten van ons kan, kan weergeven. En um, uiteindelijk uh, hebben we een soort van eigen touwtje gemaakt... met, uh, met een eigen tuning... Mm -hmm. um, en uh, eigen influencers die uh, erbij komen kijken natuurlijk. Dus, ja, ja, uh, het, het begint wel echt een hele identiteit te worden. Te krijgen, qua, um, ja. ja, te krijgen inderdaad ja. qua qua sound en uh, qua vooral qua gevoel. Ja, qua nee, uh, attitude ook vind ik. Uh, zeker. Ik denk dat dat een van de belangrijkste punten is voor ons ja. in, de, in de songs. Ja, zeker. Allemaal heel, heel positief gericht, zeg maar. Ja. Um, de Rode lijn is van uh, het. Uh, de uh, overcoming of difficulties ja. um, en ja, met een goede attitude door zware dingen in het leven heen beter te beter worstelen ja. en uh, ja, goed voor elkaar uitkijken ja Broederschap, heel ja. belangrijk Mooi, uh, mooie Mooi onderwerp inderdaad. zeker ja, nou ja, Daarover straks uiteraard meer als we jullie uh, nummers gaan uh, bespreken. Yes sir. Uh, nee, Je stuurde me een, een playlistje door met uh, vijf nummers... Uh, die jullie dit eerste uur uh, gedraaid wilden hebben. Mm -hmm. Deze bestaat uit drie uh, belangrijkste invloeden voor de band... waar we straks over gaan praten. En twee nummers uh, van vorige of andere bands van een paar van de bandleden. Uh, nou ja, we openen de uitzending natuurlijk al met uh, een van deze tracks. Uh, dit betrof Parasite van uh, ja, de Thresh Metal Band Anger Machine... waar jij onderdeel van uitmaakt, uh, Corné. Ja. Van de, die deze zomer natuurlijk hun nieuwe album Human Error uh, op ons hebben losgelaten. Uh, ja, je bent ook nog eens onderdeel van uh, Death Trash Metal Band Traanbaard. Hè? Ja. een druk leventje als ik het zo hoor. Uh, Zeker. Hoe ze het om in uh, meerdere bands te zitten? Bevalt, uh, valt het ook een beetje te combineren? Ja, eigenlijk wel. Uh, ja. Ja, tenminste, je, het is, uh, je moet de tijd maar hebben. Maar ja, dat gaat allemaal net mm -hmm. goed. En elke band heeft drukke periodes. En periodes dat er wat minder uh, actie nodig is. Ja. Um, en uh, ja, het, het is bij mij het geval dat ik vooral speel en de veel organisatorische zaken rondom die bands, uh, die liggen wat Allemaal minder bij mij. Laten, precies, ja. En op die manier heb ik ook wat meer tijd om, uh, om in meer bands Echt, te zitten. Uh, te focussen op uh, alleen het en uh, bij Meerdere bands inderdaad. Ja, En ja, ja. uh, zit je ook sinds het begin bij enger uh, Machine en traanbaard ja. ja, er was wel een soort iteratie van Engel Machine voordat ik erbij zat. Maar mm -hmm. dat was eigenlijk een, uh, een heel andere band. Dus ja. Dat heette wel Engel Machine, maar die hebben nooit iets uitgebracht volgens okay. mij. Uh, en er zat alleen dan Thijmen, de, de huidige zanger en mm -hmm. gitarist, uh, in. Ja. Met of andere gasten. Maar op een gegeven moment is dat gestopt. En is hij helemaal opnieuw begonnen met, uh, met ons vier je. Ja. En uh, in het begin zat Tim Kolen ook erbij als zanger. Ja. Uh, de zanger van Manage Play. Mm -hmm. uh, en daarna hebben we nog een andere zanger gehad. Maar uiteindelijk... Uh, ja, zijn we erop uitgekomen dat we gewoon met z'n vier... Uh, dat voelde gewoon het best. Ja, en tijmen, uh, de vocale voor zijn rekening ja, nam. Ja. Die, uh, die heeft dat er nog even bovenop uh, Ook nog, uh, ja. ja, ja. <laughs> Baan. <laughs> <Ja. laughs> en, uh, en Traanbaard uh, ook uh, een project van jezelf? of? Uh, ja, nou ja, dat is eigenlijk uh, wel grappig. Want ja. Uh, ja, dat zijn, we zijn eigenlijk gewoon jeugdvrienden van elkaar. Uh -huh. Dat zijn de gasten met wie ik uh, mijn eerste biertje heb gedronken... bij wijze van uh, spreken. Nou ja. ja, niet eens bij wijze van spreken. Nee. Dat is denk ik is gewoon echt uh, zo. Zeker, <laughs> ja. En jullie hebben er nu zelf één gebrouwen. Uh. Ja, ja, ik ja. kwam ja. al met een biertje aan. Ook uh. nog, ja. Die moeten nice. uh, ja. we, moet ja. we zo over openmaken. Ja, die gaan we zeker even proberen. Ja. Nou, ik ben nieuw naar. Maar uh, <laughs> ja. Dat, ja, dat is eigenlijk iets wat... Uh, ja, met de, de, de, de zanger en de gitarist... die uh, zijn samen... In gaan schrijven. Mm -hmm. Ik denk ook al 15 jaar geleden is dat zo'n beetje ja. begonnen. Ja. En volgens mij in 2014 ja. hebben we dat eens een keer opgenomen. Uh... En toen is dat balletje ook een beetje gaan rollen. Dus ja. het is, voor mij voelt het meer als een band die, dus wat ik net zei, soms even niks doet. En ja, dan precies. soms weer, doen we weer even heel veel. Meer een beetje een side project of zo. Of ja, misschien een, een beetje. Van, ja. Ja, Korte sprintjes. Ja. Ja. Precies. Ja. Oké, okay. want ja, je hoort niet heel veel meer op het moment van ze. Want, uh, nee, weer... ik, uh, nou we spelen toevallig volgende maand in de cave. Oh. Uh, weer eens een keer een, uh, een uitstapje. Ja. Oh joy! <laughs> nice, nice. Ja, ja dat, dat wordt vet. Maar, weer, uh, uh, uh, uh, ja, dichter bij huis ook. De laatste release is alweer een, uh, een paar jaar geleden. Inderdaad. Wel, ja, Dus uh, ja, we moeten weer eens uh, aan de slag. Wat, denk ik? Uh, gaan uitbrengen, inderdaad, en in actie. Ja, uh, ja, ja daar drum je in elkaar ook, hè? Ja, ja, ja, allebei de mensen. Ja. Ja, en qua, qua muziek is het meer echt... Uh, ja, dat is ons eigen dingetje. Het is wat, wat aparter yes. en, uh, niet, niet echt mainstream of zo. Het is Nederlandstalig. Ja, grotendeels. dat heb ik ook inderdaad. Ja. Uh, we doen alles zelf. Alle artwork, alle productie. En uh, nou, de muziek uiteraard ook. Ja. Uh, ja, het is echt gewoon ons dingetje. Wat, waar we gewoon, uh, Niks is te gek. Nee, precies. A labor of love. Ja, precies. Ja. En we hoeven ook niet... We willen niet uh, de nieuwe Metallica worden. Nee. Dus, uh, het is gewoon... Lang al voor de leuk, de ja. Passie. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. een passie. Een passieprojectje, zeg maar. En, uh, hoe, en wanneer is de liefde voor het drum bij jou ontstaan? Uh, werk terug, denk ik. Dat is uh, behoorlijk lang terug. Ja, ik ja. ben volgens mij begonnen toen ik een jaar of 13 was, 13, 14. Oké, okay, dat is al best wel lang. Uh, jaar, denk ik. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 35. Oh. Uh, okay. Dus dat is ja, uh, iets meer dan 20 jaar. Uh, ja. En dat begon, ja, ik had, ik had vroeger, uh, ja, in die tijd begon een beetje LimeWire en Kaza en zo. Toen mm -hmm. ging ik hem uh, uh, heel legaal muziek uh, verzamelen. Ja, klopt. Uh, <laughs> Zal me ook ja, het dat wel Ja, ook Wat vrienden van mijn broer, weet je wel, die kwamen dan af en toe met, oh, je moet dit eens checken. Mm -hmm. of, uh, dus ja, op een gegeven moment zat ik, uh, weet ik de, de gekste dingen te luisteren, sepultura dus, uh, Pultura, uh, Iron Maiden, je kent het allemaal wel. Ja. En uh, ja, dat voelde voor mij heel natuurlijk ofzo. Ik, uh, ik hoorde gewoon wat die drummers allemaal aan het doen waren. Ja. En ik dacht op een gegeven moment, ja, volgens mij kan ik, ik, kan ik dat ook gewoon. Ja. En uh, nou, dat bleek ook uh, aardig zo te zijn. Ik, ja. heb, ik had al vrij snel in de gaten hoe je uh, vanuit wat je hoort, hoe je dat kan vertalen naar hoe je dat zelf uh, zou, zou spelen. Ja, knap. En uh, ja, toen op een gegeven moment uh, mocht ik van mijn ouders uh, een drumstel. Godzijdank, een drumstel kopen. Ik oh, ja. uh, <laughs> ja. heb nog een tijdje les gehad, ja. een jaartje of zo. Maar dat was niet helemaal al voor mij. Nee. Maar, uh, ja, heeft van me zelf wel, leren. ja, maar het heeft me wel een beetje geholpen met techniek. Dus ja, dat, precies. Is, dat is fijn. Doet dat doet altijd wel. Uh, cool. Maar je hebt ook echt een talent om dingen aan te kunnen horen en, um, en vrij snel te kunnen spelen. Ik bedoel, ja. voor, voor de luisteraars. Ik bedoel, we hebben jou iets van. Uh, een x-aantal nummers gegeven dat groter is dan vijf. Dus en dat heb je gewoon binnen een week... heb je, heb je die allemaal uit je hoofd gestampt, zeg maar. Wel en wel. verbeterd. Ja. En, en je hebt geen drumkit thuis staan, zeg maar. Dus je hebt het allemaal uit je hoofd gerekend. Zoals een wow. soort van Mad Leonardo da Vinci van, de van het slagwerk. Ja. Wow. Ah, ja, dat dus, was uh, uh, toen, toen ik bij jullie kwam in de stuur... was het de eerste keer dat ik die nummers uh, speelde. Wauw. Bizar. Ja, ja wel, uh, inderdaad. Bizar. Knap, Ja, ja wauw. Ja, ik weet niet. Ik kan dat blijkbaar heel goed in mijn hoofd me uh, voorstellen of zo, ja. uh, hoe dat zou spelen. En, en ja, blijkbaar lukt dat dan ook. Ja. Dat is uh, een hele fijne uh, fijn, vaardigheid om te hebben. Een fijne uh, vaardigheid, inderdaad. Zeker, zeker als je zoveel mensen hebt. Ja, inderdaad. En ben je ook al sinds je dertiende metalhead? Wanneer kwam je met metal in aanraking? Ja, Nou ja, zoals ik net zei, dat begon toen ook een beetje... Uh, ja, dus met het, die wensen, ja. Ja, een, een ja, beetje mooi. zelf verkennen op het internet, van wat is er allemaal. Ja. En uh, ja, dat vroeger ook nog wel op tv, het een en ander. Uh, maar dat, MTV en zo. Ja, en The Box had je nog een oh ja. tijdje, dat dus is een soort metalavond, dat ja. vond ik ook wel vet. Ja. Maar uh, ja, het was eigenlijk van toen, uh, ja, toen was er eigenlijk bijna niks anders meer qua muziek. Nee. Uh, naarmate ik wat ouder ben geworden, ben ik toch ook wel weer wat andere genres gaan. Ja, ja, maar uh, het is altijd wel... Uh... Altijd de ba basis metal gebleven. Precies. Ja. Ja, ja, ja, nee, ja. Same hier. Ja. En uh, hoe is het met jouw plan? Uh, ja, op zich best goed. Hoe is het met jou? Ja, <laughs> Nee, hoe het met jou ja, met metal... Uh. Ah, ja. Um, ik begon eigenlijk met um, een meer classic rock. Uh, toen, ja, ook een beetje toen ik 13 was. Uh, nee. Eerste keer de gitaar opgepakt. Ik uh, um, had vroeger uh, een, een, een tape deck, uh, een ghetto blaster, zeg maar. Mm -hmm. En uh, daar luisterde ik toen uh, soms als ik aan de klussen was in de, in de scheur. Uh, naar Veronica of whatever. En dan um, hoor je iets van Mark Noveler voorbij, voorbij komen. Of Clapton. En dan denk je van, dat oh, is zo so cool. Dat ja. wil ik ook kunnen... Um, dus uiteindelijk uh, heel lang gespaard voor een, uh, voor een gitaar. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, een beetje um, ja, punk ontdekt um, later in, uh, in uh, middelbare school, zeg maar. Um, dat, was een, een dat is een stuk meer toegankelijker mm -hmm. dan, uh, dan de compositie van Derrick in de Domino's of dat soort dingetjes. Dat okay. je allemaal uit je hoofd moet leren. Oh ja, en, precies. Uh, Weer wat simpele akkoordjes. Ja, precies. Mm -hmm. En vanuit daar was een korte stap naar Metallica. en... Um, ja sinds, uh, sinds eigenlijk uh, de, de, de eerste keer dat ik echt in aanraking kwam met, met metal was wel grappig um, mijn, ik had een uh, zomerschool en um, daar uh, ik, heb, ik, heb nooit, ik ben nooit goed geweest in wiskunde maar ja. ik heb uh, twee jaar achter elkaar zomerschool voor wiskunde gedaan ja. uiteindelijk uh, mijn wiskundeleraar had het zo met me te doen van kom op dan um, gaat niet zo lekker maar uh, we gaan vanavond naar een uh, we gaan vanavond naar een metal show. Ja. Uh, van oh, wat? Okay. Uh, I guess. We gaan, ja. we gaan naar een metal show. En toen uh, was het een Japanse iets van een, um, een, een, een indie death metal band, uh, uh, Envy. Ja. Um, en die hadden echt um, hele heavy. Um, hele heavy full stacks aan meeste Boogies en, okay. en um, alles erop en eraan. En uh, je moet zeg maar denken aan. Death metal voor twee, drie refreinen en dan, mm -hmm. en dan poëzie voor 30 seconden. En dan word je weer uh, geraakt met behoorlijk wat death metal. <laughs> en voor mij was het echt een soort van uh, auditorische whiplash waar <laughs> ik nooit meer van ben recovered. <laughs> <laughs> en uh, ja, toen, uh, later ben ik Diego tegengekomen, zoals ik, uh, mm -hmm. zoals ik zei, mm -hmm. uh, op het uh, refurbishing bedrijf en die gaf me uiteindelijk uh, een, uh, een album uh, van Dillinger, uh, Miss Machine. Mm -hmm. um, en uh, ja, um, die, draag ik no die draai ik uh, eigenlijk All nog steeds het. wel iedere ja. week. Uh, zo vet. Ja. Uh, alles, alles wat een beetje, uh, uh, wat je gezicht doet omvormen alsof je een, in een limoen bijt. Dat mm -hmm. is waar ik nu mijn kick uit krijg, zeg maar. Okay. <laughs> Ja, alright. Uh, ben je zelf ook nog actief in uh, andere bands of heb je hiervoor nog in een andere band gespeeld? Uh, nee, eigenlijk alleen uh, in, uh, in high school wat, uh, uh, wat coverbandjes en ja. dat soort dingetjes. Um, maar niet serieus? En niet heel serieus. Uh, ik heb wel een tijdje op, uh, op school. Um, ik ben ook naar de Audio uh, Instituut geweest, net, mm -hmm. als, uh, net als Diego. Mm -hmm. um, en uh, daar heb ik wel een tijdje in een bandje gespeeld. Ook, ook veel covers. Uh, iets uh, hier en daar wat zelf uh, gecomponeerd. Ja. Maar dit is echt uh, eerste, grootste, de eerste grote big boy band waar ik uh, in zit. En daar ben ik heel erg uh, trots en blij mee. Oké. Okay. Trots op en blij mee. Ja, dat is, uh, zeker, ja. <laughs> Mooi. Uh, Naast jullie uh, nou bestaat Orange Mortals natuurlijk nog uit twee andere leden. Hè? Je zei het al, de zanger en gitarist Michel Gambini en bassist Diego Gomez. Beide ook uh, met langdurige geschiedenis. Bij de Amsterdamse death and trash metal band uh, met Braziliaanse roots uh, CETA. CETA, ja, Zeta. ja, ja. mijn broer. Portugees <laughs> niet zo goed, maar ja, voor, mij, voor mij ook niet. Nee. Okay. Uh, Michel zelfs medeverantwoordelijk uh, voor de oprichting van de band uh, in 2007. Samen ja, met absoluut. drummer Dom Moura. Ja. Uh, ja. Uh, ja, ze komen beide uit Zuid-Amerika. Michel ja. uit Brazilië en Diego uit... Uh, Uruguay. Uruguay, ja. ja. ja echt uh, superveel mazzel, want ja. uh, er zijn niet zoveel mensen uit Uruguay. Nee, uh, en, ja, dus als je iemand uit Uruguay tegenkomt, dan uh, heb je mazzel. Dan heb je mazzel, <laughs> ja. Nou, en nog bij in de band hebben ook. Dus ja, dan, dat... wil je dan nog meer, nog mooier. Uh, nou, ze hebben zelfs ook uh, het podium mogen delen met grote acteurs Softfly, Sinister en Pestilence. Dat zijn niet de minste. Zeker. ik ja. ook. <laughs> ja, ik <Havoc> ook nog. <laughs> nog. ja oh, Wauw, nice, ja. Uh, uh, uh, hoe voelt het om ze yeah, in Once Mortals te hebben? Um, ja, super, super fijn. Uh, het voelt echt als uh, ja, familie, zeg maar. Het ja. is um, dus wel grappig als we gaan repeteren. Dan noemen we dat uh, op, uh, op, onze vaste, op ons vaste stekkie. En daar is altijd uh, s ochtends een, uh, een kerk gaande. Ja. <laughs> en uh, ja, eigenlijk voelt het voor ons niet heel veel anders. Ik bedoel, uh, daar exercijzen wij onze demonen. Ja. En, uh, en en ja. En Po uh, posten we elkaar op uh, hoe, hoe het gaat? En. Uh, en uh, ja, ergens tussen kerk en, en therapie in. Yes. Um, <laughs> ja, okay. ja en om met hun in de band te zitten. Het is net weer even anders dan met uh, weer een paar Hollanders. Weet ja, je wel? Uh, dat, dat ken ik inmiddels ook wel. Ja. En, uh, ja. Ja, is gewoon. Uh, de manier waarop ze dingen aanpakken is gewoon. Uh, verfrissend. Ja. ja. Dus dat, dat voelt uh, heel goed. Nou, mooi om te horen. En, en jullie uh, oefenen waar, zei je? Uh, Kief Factory factory Ja, uh. uh, yeah, yeah. oh, gewoon in Amsterdam. Dat ja, dat most, yeah. daar, daar zijn natuurlijk ook veel uh, optredens natuurlijk. Ja, zeker, yeah. zeker. Nice. Uh, nou ja, ze waren uh, beide vanavond helaas verinnerd te komen. Dat is wel jammer, maar uh, begrijpelijk. Want Michel kan momenteel even met zijn gezondheid. Uh, ja, van, dat klopt. Hij heeft een herniated disc... Um, dan heeft hij al een tijdje last van ja. oh, en soms flaart dat uh, op en dan is het gewoon echt, uh, ik heb het met hem te doen. Ik bedoel, ja. dat is niet de minste pijn, zeg maar. Dat ik geloven. Ja, precies. En uh, ja, Diego die, uh, die heeft een, uh, een absolute marathon aan, uh, aan werk verzet ja. uh, voor ja. zeven dagen achter elkaar, nachtwerken. Ja, uh, in de nacht ook. Hij is dus nou, dus ja. wel nacht. Uh, ja, die precies. precies. Dus okay. die, uh, die is even uh, KO. Ja, ja dat <laughs> snap ik zeker. Ja, is, uh, Wat ja, doet wij ja, aan jullie maar. <laughs> ja. ja, precies. Nou, ja. Ik ja. ben blij dat jullie er in ieder geval zijn. En uh, ja, ze zijn natuurlijk wel een beetje bij. Want je hebt ook een nummer van uh, Seta opgenomen in de, de playlist vanavond. Uh, welk ja. nummer uh, zal ik zo gaan draaien voor de heren als ze luisteren? Ja, dat is een, uh, denk ik uh, de meest representatieve uh, voor, uh, voor hun laatste album. Uh, uh, Merchants of Death. Um, van het album Maledictus Mundi. Mm -hmm. um, mega, mega, mega album. Ja. Um, um, echt... Ja, voor mij ook een van mijn favorieten. Ik, ik draai hem redelijk vaak, ook ja. thuis, uh, thuis zelf. Nice. Um, ja, super, super agressief. Super, uh, de, de, de commitment is echt uh, legendarisch. We gaan er lekker naar luisteren. Bedankt voor jouw introductie. <laughs> en, uh, dan zijn we daarna weer bij jullie terug. Dus de eveneens Amsterdamse band Saita voorbij komen met de track Merchant of Death. Afkomstig van het album Maledictus Mundi uit 2018. De voormalige band van gitarist en vocalist Michel Gambini en bassist Diego Gomez. Die beide vanavond helaas niet aanwezig konden zijn. Wel aanwezig zijn de gitarist Glenn en drummer Corné van de Amsterdamse groove metal band Once Mortals. Heren, nogmaals, uh, welkom vanavond. Hebben jullie het lekker aan jullie zin? Zeker. Ja, ja. zelf. Leuk om jullie te hebben. Mooi, mooi, mooi. Ja. Uh, nou, ik had net al een paar nummers gedraaid voor Corné's andere band Enger Machine. En van Michel en Diego's vorige band dat dus. Maar nu gaan we het uh, resterende eerste uur hebben over de drie bands... die het belangrijkst zijn geweest voor het geluid van uh, Once Mortals. We beginnen met de eerste band op het lijstje, Mastodon. Uh, van de dit jaar overleden gitarist uh, Brent Hint. Rest in peace. Ja, yeah, rest in yeah. peace, the good man. Jullie kozen voor het nummer Gigantium... van het laatste album van de band Hushed and Grim uit 2021. Uh, yeah. In uh, welk uh, aspect is uh, Mastodon zo belangrijk geweest... voor het geluid van Once Mortals? Ja, ik denk, uh, ik ben zelf ook groot Mastodon fan, maar ik ja. uh, ben niet zozeer songwriter voor Once Mortals. Maar het gaat denk ik uh, vooral over de, de unieke manier waarop zij, uh, ja je hoort gelijk dat het Mastodon is. Mm -hmm. Ja, Zelfs bij, bij hun nieuwe albums misschien nog wel meer dan bij hun oude uh, materiaal. Ja. Mm -hmm. ja. uh, maar vooral de manier waarop ze uh, epische nummers maken, maar toch altijd focus op groove. Ja. En, uh, het is altijd uniek. Uh, waar ze ook mee komen. Ja, zeker. Ja. Uh, ik denk dat dat iets is wat wij ook uh, nastreven. Ja. Zeker ambiëren. Ik bedoel, uh, ja, de, um, uh, ik denk dat we elkaar de ruimte geven. En ik denk dat de Mastodon me meesters zijn in, uh, in dat. Het is, ja. uh, dus als er een gitaar zal erin zitten, dan is het muzikaal. En dan voegt het wat toe aan het nummer. Zeker. Um, ja. En dan is het niet, ja. Uh, yeah. Ik bedoel, met alle respect naar Engwe, Geweldige gitarist. Um, maar soms vocht het niet zo heel veel uh, toe aan een nummer. Uh, om, uh, um, ja, om je punt te maken eigenlijk. Ja. En... Uh, ik denk, ik denk dat de, de, de, de kleuren similar zijn in Once More Tools als bij, uh, bij Mastodon. Ja. Um, natuurlijk, uh, ik, uh, ik bid iedere dag dat ik uh, het uh, uh, muzikale talent kan inheriten van uh, een kwart van die band. Maar ja. dat, uh, <laughs> dat is uh, ja. lastig. Lastig inderdaad, ze zijn natuurlijk super getalenteerde ja, muzikanten. Ja. Je schrok ook wel van het overlijden, denk ik, van Brent. Ja, ja man, niet. Uh, ja. ja, ik had wel het idee. Uh, het ging natuurlijk. Uh, er waren wat geruchten en hij was net uit de band ja, gestapt precies. en niemand wist precies hoe het ging ja. of het al, allemaal iets met elkaar te maken heeft. Ja. Weet ook niemand, volgens mij. Ja. Uh, maar het Was ik, een uh, ongeluk ik, ik, ja. Ja, Motorongeluk. Motorongeluk motor inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar ja, ik had niet het idee dat het verder heel goed uh, met hem ging. Dus het, nee. uh, het is ja, impact dat hebben gehad. Een, had, een dubbel uh, slecht uh, nieuws. Ja, zeker. Een verlies voor de metalwereld. Zeker. En uh, ja, waarom kozen jullie specifiek voor dit nummer en album? Uh, niet voor de meest toonaangevende albums zoals Leviathan of Crack the Sky. Ja, ik, uh, ik ben uh, groot, van van het groot fan werk. van... Nou ja, ik, ik persoonlijk van hun e eerdere werk. Ja, dus, toch wel. Uh, Leviathan, ja. Ja. Mission, uh, Blood Mountain... Uh -huh. Uh, maar ook gewoon de, de meest recente muziek. Ja. En uh, ja, Diego heeft volgens mij specifiek dit nummer uh, aangedragen. Ja okay. precies. Uh, um, maar volgens mij vinden we het allemaal gewoon super allemaal goed. Ja zeker, dat hele album heeft een, uh, heeft een bepaalde, bepaalde taste uh, eraan, uh, eraan zitten wat, uh, uh, wat heel fijn is en wat, uh, um, ja, wat, wat, wat mij betreft houdt het nice voor wat wij ambieren. Oké, okay. ja. okay, helemaal goed. Dankjewel. Dan gaan we weer naar luisteren, mannen. En aansluitend naar een andere toffe band in een heel andere stijl. Daarover hoor ik jullie uiteraard zo direct uit. Tot zo. from Tom Jones. the first shall we last Rage Against Machine van Frondmannen. Zanger Zag de La Rocha voorbij met een koffer van Bruce Springsteens... The Ghost of Tom Jones, afkomstig van het album Renegades 2000. En ik heb het vanavond met mijn speciale gasten... daar uit Amsterdam, Gobene Groove Metal Band, Once Mortals. En ik zit hier nog altijd met gitarist Glenn en drummer Corné... en hebben het nu over hun belangrijkste invloeden. Rage Against Machine is daar dus uh, naast het eerder gedraaide Mastodon... ook één van uh, qua stijl heel wat anders dan uh, Mastodon. Wat uh, maakt red metal van... Uh, ja hun uh, juist zo'n belangrijke invloed voor jullie geluid? Voor uh, Rage, ja. um, the attitude. de attitude. Um, vooral. Ja. ja, zeker. Um, ergens vol voor gaan en het serieus nemen um, en dat als ja, boegbeeld gebruiken voor, uh, voor de muziek, zeg maar. Ja. Ja. Um. En welk nummer hoor je dit, uh, deze invloed zeg maar het meest terug? Mm. Yeah. Woede ja yeah, um, ik denk dat uh, that, um, brief tot een bepaalde tot een bepaalde hoogte mm -hmm. um, uh, die is wat uh, wat rauwer, um, en ik denk uh, misschien defiance mm het -hmm. um, yeah. is, is meer dat dat uh, um, dat het gevoel uh, van, um, uh, van er zo hard in gaan mm -hmm. um, uh, aaneensluit met wat wij, uh, wat wij doen. Ja. En het komt wel meer naar voren in nummers die nog gaan komen, denk ik. Okay. Maar um, ja. in de voor eerste vijf de... nog geen goede voorbeelden, zeg nee. maar. Maar dat zijn wel, wel belangrijk. Oké, okay. helemaal goed. Uh, nou ja, Eveneens ook niet zo'n heel voor de hand liggend nummer van de band. Van waar uh, dit nummer en een cover? Uh, ja, ik bedoel, Bruce Springsteen is toch wel een uh, naam van. Uh, Um, uh, uh, iemand die nummers schrijft over het normale volk, zeg maar. En ik denk dat wij daar best wel aan leren. Um, uh, wij zijn ook uh, gewoon average joes yeah, van, de, so, van de working world. Yeah. Um, en ik denk dat dat een mooie, mooie leidraad is. Zeker. En ook de. de de groove vooral, ja. The groove. ja, je hoort wel dat het niet de band van Bruce Springsteen is die het speelt. Nee. Ja, van, zeker. Uh, ja. <laughs> die groove, dat is wat uh, voor ons ook heel belangrijk is. Ja, precies. Er ja. zat ja, inderdaad een lekkere groove in, in dit nummer. En als jullie ooit een, een koffer willen spelen van een welke band zou dit zijn en welk nummer? Heb daar al over nagedacht? Oh, man. Nee. Nee, uh, Diego heeft echt... Um, echt uh, nee, geen nee, covers. Geen hij covers wil, Diego wil absoluut geen covers, okay. uh, covers spelen. Ja, anders oh. had ik misschien nog wel ideetjes gehad. Hij oh, ja. wil <laughs> wel met ideeën. Maar, ja. Ja, dus maar hij wil dat niet. Ja. Het mooiste is om uh, je eigen muziek te eigen maken. Muziek, natuurlijk. En ja. Uh, ja, Het is leuk om een cover te hebben... om een keer als toegift of zo te spelen. Ja. Ja, misschien, ja. misschien moeten we er eentje bedenken... dat we toch uh, iets in de pocket hebben. Okay. Ja, precies. Maar ik denk dat misschien... Voor de roots van, van Michel, bijvoorbeeld. Iets van Sepultura. Ja, dat ja. hmm, Denk ik. Roots, bloody roots of zo. Ja, we ja, <laughs> ja. roots hebben. We, hebben hem op, we brengen hem op een idee. We hebben er zo nog eentje voor jullie. Voor het eerste uur er al weer op zit. We gaan na het nieuws van tien uur, dus echt over jullie eigen materiaal hebben. Derde band op jullie lijstje lijkt uh, like qua sound wel meer op Macedon. Ik heb het over het Franse Gojira. En jullie kozen voor het nummer Flying Wheels. We gaan hem helaas niet helemaal kunnen draaien. in verband met de tijd. Van het album From Mars to. Series uit 2005. Wederom een lang nummer uh, van een progressieve groove metal band in dit geval, uh, die een paar geweldige al albums op hun naam hebben bestaan. Kunnen jullie tenslotte uh, nog uh, deze keuze uh, toelichten? Um, openness van de openness van de compositie, zeg maar. We geven elkaar echt goed ruimte, vind mm -hmm. ik, uh, binnen de band. Um, en um, de, ja, dat kan je goed horen in dit nummer. Ik denk dat het een prima example is. Oh, yes. right. Oké, okay, dank jullie wel voor de antwoorden. We gaan uh, genieten van Gojira's Flying Wales, tot zo lang het duurt. En zijn dan met de twee heren terug naar het nieuws van 10 uur met muziek van hun band Once Mortals. Waar we diep gaan, erop ingaan en natuurlijk veel meer. Blijf luisteren en tot straks. Doei. Doei. Doei. <laughs>